10 Uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De schoolschutter uit Florida, Nicholas Cruz, is formeel aangeklaagd voor 17-voudige moord. Hij kan de doodstraf krijgen. De 19-jarige Cruz schoot vorige maand met een semi-automatisch wapen 17 mensen dood in en bij een middelbare school in Florida. Meer dan 10 anderen raakten gewond. Zijn advocaat zegt dat hij emotioneel gebroken is... en dat hij schuld bekent als hij niet de doodstraf krijgt. Dat zou betekenen dat Cruz waarschijnlijk levenslang krijgt... als de openbare aanklager daarmee akkoord gaat. Die heeft nog geen beslissing bekendgemaakt. Minister Grapperhaus van Justitie wil roekeloos rijden... zwaarder gaan bestraffen. Zo moet op appen achter het stuur maximaal twee jaar cel komen te staan... Grapperhaus zegt dat hij er helemaal klaar mee is... dat chauffeurs andere weggebruikers in gevaar brengen... omdat ze zo nodig iets moeten appen. In Wenen heeft een man met een mes op straat drie mensen neergestoken. Volgens Oostenrijkse media zijn de drie zwaar gewond en zouden de drie familie van elkaar zijn. Speciale eenheden van de Oostenrijkse politie zoeken naar de voortvluchtige dader. Over het motief is nog niets bekend. In zijn woonplaats Amsterdam is acteur Ben Hulsman overleden. Hij was een van de opa's uit de succesvolle tv-serie Oppassen. Tussen 1990 en 2003 was hij meer dan 300 keer te zien als opa Willem Bol. Hij had ook rollen in Zwiebertje, Zeggens A en Baantje. Ben Hulsman was 86. In gemeentehuizen moeten mensen ook gewoon contant kunnen betalen... vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer... Steeds vaker kan bij gemeenten alleen nog worden gepint. Dat is veiliger en bespaart tijd en geld. De Tweede Kamer vindt dat het kabinet de gemeente moet terugfluiten... omdat vooral ouderen nog vaak cash willen betalen. Het weer, later vanavond en vannacht klaart het op... en koelt het af tot rond het vriespunt. In het noorden kan het lokaal mistig worden. Morgen meer wind en regen, af en toe zon en een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Koop nu uw kaarten op nnt.nl. Ontdek wat je nog meer kan met Vodafone als je ook Ziggo alles in één hebt. Want dan krijg je non-stop gratis extra's. Zoals elke maand dubbele data en een extra tv-pakket naar keuze. Voor thuis en onderweg. The future is exciting. Ready? Vodafone. Is op niets uitgelopen. Drama zet zich voort op de beurs. Doemdenkers zijn er genoeg. Sensatie is snel bereikt. Maar wat schieten we daarmee op?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 Nu bij Vodafone, de smartphone-actieweken. Met kortingen en vele andere voordelen. Zoals de nieuwe Samsung Galaxy S9. Pre-order hem nu en ontvang tot 400 euro voor je oude smartphone. Ontdek het op Vodafone.nl Complimentjes? Extra aandacht? Flirty is niet strafbaar. SecondLove.nl NPO Radio 1 EO NOS Langs de lijn en omstreken. Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer. Goedenavond, het laatste uurtje van Langs de lijn en omstreken. We gaan eens even een goed gesprek voeren met baan-mielrenner Harry Vrijzen. Wielrenner Wout Poels won vandaag een tijdrit in de rittenkoers Parijs-Nice. Hoe heeft hij dat toch voor elkaar gebokst? En hockeycoach Roland Oldmans over zijn nieuwe baan in Pakistan. En natuurlijk het laatste half uur van Tottenham Hotspur Juventus in de Champions League. Ze heeft het belangrijkste sportnieuws op een rij. Wout Poels heeft de, he heeft de individuele tijdrit in Parijs-Nice op indrukwekkende wijze gewonnen. Over een afstand van 18 kilometer bleef Poels zijn concurrenten ruim voor. Dankzij de overwinning stijgt hij naar de tweede plek in het algemeen klassement. Met 15 seconden achterstand op de gele truidrager Luis Leon Sanchez. Meteen gaan we dus nog bellen met Wout Poels. Ronald Koeman heeft de voorselectie bekendgemaakt voor het NLZ-tal. Verhoeven in het land tegen Engeland en Portugal. In die selectie zitten een flink aantal nieuwe namen: Pondouis, Guus Til. Justin Kluifert en Steven Bergwijn. Ook AZ-spits Wout Weghorst staat op de lijst. En daar is hij heel blij mee. Ik moet zeggen, afgelopen dag wel uh, ietsjes minder geslapen. En uh, ja, dan toch wel een beetje... Ja, goed, uiteindelijk hoor je de geluiden dat het uh, wel eens uh, ja, zou kunnen gebeuren. Uh, en uh, ja... Het was uh, ja, blijdschap. Super gaaf. De wedstrijd tussen de Nederlandse voetbalvrouwen en Zweden in de finale van de Algarve Cup is afgelast. Door hevige regenval is het veld onbespeelbaar geworden. De organisatie heeft besloten Zweden en Nederland tot winnaar uit te roepen. Twee winnaars. Ook dat kan. Maar goed, het is niet hey. ja, Dat ja, heb je dan. Hè? Maakt niet uit, joh. Gaat nergens over. Waar ja. uh, het wel ergens <laughs> over gaat, is uh, de Champions League ontmoeting tussen. Tottenham Hotspur en Juventus. En als de oude dame nog iets wil. En die dan moet het opschieten. Dat is zeker. Want uh, nou, we zitten zo in de 63ste minuut. Net een grote kans voor Dybala. Hij schiet de bal net langs het doel. En eindelijk komt Juventus een keer niet aan het trappen van tegenstanders toe, maar aan het trappen van de bal. Maar Bala raakte net niet de bal lekker om hem in het doel te zien verdwijnen. 1-0, de voorsprong nog altijd voor de Spurs. 1-1 bij Manchester City tegen Basel. Dat zou betekenen dat twee Engelse clubs doorgaan naar de kwartfinale. Loting 16 maart. Eh, Son. Vooralsnog de matchwinner En heel belangrijk voor het team van Pochettino. Mauricio Pochettino, de trainer van uh, Tottenham Hotspur. 1-0. Mooie, goede voorsprong. Verdiende voorsprong. Want uh, de Italianen hebben meer oog voor de ledematen van de tegenstander dan voor de bal. Misschien dat dat in de laatste 25 minuten nog gaat veranderen. Het zal wel moeten. Willen ze nog een ronde verder komen. En uh, niet de laatste wedstrijd van Gianluigi Buffon uh, in Europa uh, zien. De balbezit voor de Italianen. Kijken of dat iets oplevert. De bal gaat naar voren. Twee keer gewisseld. Als Samoa en Lichtensteiner zijn gekomen. En Matuidi en uh, Benatia zijn gegaan. De voorzet komt vanaf de rechterkant. De kobbel is daar doelpunt. Ja, nu wordt het interessant. Het doelpunt is natuurlijk van Igwain. Gonzalo Higuain. Dit wordt interessant. 1-1. Want nu heeft Juventus één doelpunt nodig om toch naar de volgende ronde te gaan. Het zag er niet naar uit. Totdat men ook voor de bal kreeg. En een goede voorzet vanaf de rechterkant van invaller Stefan Lichtsteiner. Eh, zorgt ervoor dat de bal uiteindelijk via Iguain in het doel komt. En de Argentijn doet waar hij zeer goed voor betaald wordt. Namelijk doelpunten maken. De kopbal wordt eh, gegeven. En dan eh, op de rechter van eh, de kopbal trouwens van Pjanic. En de rechter van Iguain zorgt ervoor dat keeper Joris geslagen is. 1-1. Interessant nog 25 minuten te gaan. Onze gast van dit uur is een van de Nederlandse wereldkampioenen op de baan van vorige week. Drie jaar geleden wist Harry Lavrijzen nog nauwelijks hoe het baanwielrennen in elkaar stak. Hij was een BMX'er en wilde de wereldtop halen op de kleine fiets. Maar na de zoveelste blessure besloot hij over te stappen naar het baanwielrennen. Vorig jaar brak hij door. Op het wereldkampioenschap in Hongkong pakte die zilver. Harry Lavrijzen, het geknars van de botten was hij zat. Hij wilde iets anders gaan doen. Het werd baanduurrennen. En misschien is hij wel de opvolger van Theo Bos, die wereldkampioen werd in 2004 en 2006. Nu is er zilver voor deze Brabander, achter een ongenaakbare rus. Dat de 20-jarige Brabander geen eendagsvlieg is bewees hij afgelopen week. Op het WK in Apeldoorn werd hij met twee landgenoten wereldkampioen op de teamsprint. Nu is het Harry Lavrijzen in de baan. De voorsprong is nog wel daar, maar loopt iets terug. Groot-Brittannië komt terug tot op 700 ste van de seconde. Nu de laatste ronde die gereden moet gaan worden door Jeffrey Hoogland. Nederland ligt nog altijd voor. Het was weer twee tiende bij het ingaan van de laatste ro ronde. Hoogland versus olympisch kampioen Jason Kenny. En Hoogland gaat het redden. Hoogland maakt het. ...maakt Nederland voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen op de teamsprint. Harry Lafrijzen is een man om rekening mee te houden. Een man van de Nieuwe Lichting Nederlandse baanwielrenners. Nou. Ja, <lacht> Harry. Gaan het voor jou, man? Je luistert er vrij koekjes naar. Nou, ik kreeg van een stukje van het afgelopen week kreeg ik heb een kippenvel. Ja? Ja, dat klinkt mooi. Ja. Had je dat al terug gehoord of gezien? Uh, ja, ik heb het denk ik al een stuk of tien keer terug oh, Ja? Ja, zeker slapen <laughs> en dan kijk je weer even. En elke ja, keer heb je wel? Uh, nou, valt mee. Het is, uh, het is wel heel bijzonder, maar ja... ja alleen van het horen dan uh, nu weer even dan wel. Maar, ja. uh, maar uh, waar heb je ja. die trui gelaten, hè? Want je bent uh, dus uh, wereldkampioen op die teamsprint. Dan mag je een regenboog trui. Ja, ja. Nou, op het moment hangt hij uh, bij mijn thuis hangt die nog mooi in de woonkamer. Ik ga hem wel een mooi plekje geven. Krijg je er één? Oh, dat is een doelpunt bij Andy Houtkamp. Oh, oh, oh, oh, wat gebeurt er allemaal op Wembley. Het is 2-1 voor Juventus. Geen buitenspel voor Dybala, die andere Argentijn in de spits. En hij scoort 2-1 voor Juventus. Daar waar Tottenham... Geen enkel probleem had in de wedstrijd tot drie minuten geleden. Toen de gelijkmaker van Higuain. Nu een mooie paas van uh, achteruit. En Davison Sanchez bene laat uh, eigenlijk uh, wat mensen weglopen. Ook Jan Vertonghen ziet er niet goed uit. Dyer komt met zijn handen omhoog uh, dat het buitenspel zou zijn. Maar was het niet. En dus uh, scoort Dybala 2-1 voor Juventus in Londen. op Wembley tegen Tottenham. En nu is... Uh, Natuurlijk Juventus door naar de volgende ronde als het zo blijft. Wat een keer in de wedstrijd. Hoi Vrijzen, uh, Bij ons aan tafel. Die praat over zijn uh, even over zijn regenboogtrui Hangt in de kamer. Je krijgt, hem, je krijgt gewoon één. Uh, ja van de organisatie krijg je er maar één zeg maar. Dat ja. is echt gewoon de trui die je gewonnen hebt. Maar daar hoef je natuurlijk niet in te fietsen. Uiteindelijk krijgen wij wel van de bond. Krijgen wij gewoon onze snelpakken en wielerkleding. Waar we ja, aankomend jaar in moeten rijden. Ja. Dat is wel gaaf, hè? Dus iedere keer als je met z'n drieën die baan opstapt, ja, dan mag ja. je hem aan. Ja, iedere wedstrijd over teams te gaan draaien, dan... Uh... Maar uh, stel dan dat jij een pijntje hebt, of uh, je collega, uh, ja, stel mag die, mag die hem dan ook aan? Uh, nee, stel iemand die in de plek van ons rijdt, die uh, niet mee wereldcampus scoret, die moet wel gewoon de normale kleding aan. Ja, dat is een klein beetje raar gezicht, mm -hmm. maar uh, ja, is niet anders. nee. Je hebt de instructies goed gelezen die erbij kwamen, begrijp ik. Uh, ja, ik heb het al wel vaker gezien. Zeg ja. maar dat het een land uh, bijvoorbeeld met twee wereldkampioenen staat en één, uh, één niet-wereldkampioen. Ja. Ja. Normaal heb je zo'n treintje met dat is allemaal mooie dezelfde pakjes en het ja. ziet er allemaal prachtig uit. Ja, het zou wel het mooiste zijn als we weer alle drie er kunnen staan. Was ja. het een hoogtepunt voor je, 2K? Uh, zeker, ja. Die trainen we echt al uh... ja, in principe trainen we al een jaar naartoe, maar uh, afgelopen half jaar zie je wel echt uh, alles op gefocust. Ja. Want in het inleidendje, het fragment, het overzichtje. De man die de, die, die de krakende botten zat is. Ja. He, want je, je komt uit de BMX. Uh, maar hoe vaak had je je schouder ook weer uit de kom bijvoorbeeld? Uh, ik denk in totaal. Ik heb, beide, ik heb last van beide schouders gehad. Ik denk in totaal wel 25 keer. Ja, dan, dan hou ja, je het op een gezond... gegeven niet meer bij die sport ook, hè BMX toch? Uh, ja, ik denk de combinatie ook al is van uh, misschien een klein beetje aangeboren. Heel veel pech. Maar ja, het is zeker... Uh, het is zeker veel meer blessure gevoelig dan baanrennen. Ja, want je bent niet de eerste hè, die is overgestapt. Uh, nee, er zijn er al een aantal in ons team nu. Maar hoe goed was je bij BMX? Um, Ook al op, was je vaak gebaseerd? Hoe, op uh, het moment dat ik uh, last ging krijgen van blessures was ik nog Europees kampioen. Maar dat was dan wel door bij de, ja, de boys 16, noemen ze dat, dus zeg maar in de jeugd. Maar goed, doe je wel mee en met, met, met de top. Ja, ja. En dan komt er dus een moment dat je, dat je denkt, ja wacht even. Dit kost me te veel. Want ja, als, als, als, als ja, ja Ik Dan denk was... je daar niet zo snel aan natuurlijk. Nee, zeg maar op het begin nog niet. Maar uh, ja, iemand na twee jaar uh, ik aan het kloten met die schouderblessures. en uh, eigenlijk besef van ja, ik moet weer geopereerd worden. En toen uh, ook met de artsen bekeken van ja het, ja, het kan eigenlijk niet meer. Stel, je moet nu weer opereren. Je ligt er al zo lang uit. Ja, van heeft dit nog wel nut. En toen. Uh, ja Toen heb ik vrij snel besloten om uh, over te stappen. Maar waarom, is, waarom zijn die werelden zo aan, aan elkaar gelinkt... van dat BMX en de baanwuren? Dat er ook meer mensen overstappen. Op het oog zijn natuurlijk hele andere sporten. Uh, ja, klopt. Dat is zeker uh, een hele andere sport. Ik had denk de overstap misschien nog wel onderschat zelfs. Maar uh, het lijkt een klein beetje op elkaar... aangezien je, het, je hebt een beetje dezelfde lichaamsbouw. Verschil verschilt natuurlijk wel per BMX... of je meer geschikt bent of minder. Maar uh, ja, bij beide sporten komt... Uh, ja, souplesse, zeg maar. De beensnelheid die komt heel erg overeen. En het is echt een krachtsport. Dus uh, qua training... Trainingsarbeid, zeg maar, of qua training die je doet ervoor, die lijken redelijk op elkaar. Ja. Dus daardoor is het eigenlijk redelijk makkelijk om over te stappen. En je, ja vanuit de BMX heb je gewoon die fietsskills. Dus op een baanfietsen lukt je dan wel. Maar je ja. wel ik had het een beetje onderschat. Wel, Welke aspect had je dan onderschat? Uh, nou, ik had op zich wel gedacht van ja, ik kan wel een beetje sprinten op de BMX fietsen. Kan ik ook wel even op de baanfiets doen, maar uh, vies en... tegen? Ja, het eerste jaar komen mijn krachten nog niet kwijt. Zeker niet. <lacht> Toch zei jou, uh, die hebben gesproken, jouw goede vriend Nick uh, Kimman, uh, wereldkampioen BMX. Uh, nou dat jij in je achterhoofd altijd wel zoiets had van... ik kan wel eens een keer een goede baanwielrenner worden. Top dat? Uh, ja, zeker. De, de, het begint natuurlijk al vanaf uh, ja, die eerste blessures al. Dan, uh, ja, stel je voor dat het nog erg wordt. En dan, je gaat toch al een beetje anders nadenken. Al. Uh, zeker, ja. zeker op de lange duur. Als het, uh, als het maar terug blijft komen. En uh, ja, het wordt ik steeds vaker tegengezegd. Zeg maar, de coach van het baanwielrennen liep altijd al rond op Apendaal. Ja. Die, die liep me altijd al over te halen. Ja, dan begin je wel steeds meer na te denken... Oh, je bent ook een beetje lekker gemaakt. Ja, ja. En wat zei die Bosco's van de BMX? Nou, mooi is dat. Ik ga, ga even mijn talent hier even weg zitten te plukken. <laughs> uh, ja, op een gegeven moment was het wel echt duidelijk, zeg maar... dat BMX gewoon niet meer kon. En, uh, ja. ja. Op maar, die manier. Want hoe, hoe zit het eigenlijk qua cultuur? Qua, qua wereldje? Is, is, is dat totaal anders bij het rennen dan in de BMX? Uh, ja, vind ik wel. Het is wel echt een hele andere uh, ja, sportwereld, lijkt het, zeg maar. Schets dat is. Ik denk dat bij het BMX is het misschien iets uh, hechter iets meer uh, lifestyle. Dan ga je ook veel met je buitenlandse concurrenten? En bij banenrennen is dat toch wel iets meer gescheiden, zeg maar. Wat maar het je... oude wedstrijd, traditionele sport natuurlijk ook. Ja, precies. En uh, ja, dan kun je na de wedstrijd wel leuk met elkaar even gaan praten. Maar voor de wedstrijd wordt er echt niet gesproken. Dat wordt wel uh, iets eigenlijk... minder gezellig. Ja, het wordt, maar, het wordt iets anders. Ja, met bij BMX omgaan. is dat meer een beetje wat we kennen uit het snowboard of zo. Zo'n zo apart ja, ja. wereldje. Ja, precies. Skaten. Ja. Maar ja. het, het uh, leuke verschil vind ik ook wel... dat wij eigenlijk team, een teamonderdeel hebben in de sport. Want je traint eigenlijk als team... kun je gewoon mooi naar, uh, ja, naar de teams gaan toetrainen. En uh, ja, je hebt natuurlijk in een individuele sport... heb je altijd een beetje onderlinge strijd zeg met een team. En ik merk dat bij het baanrennen is dat net iets minder. Aangezien je ook gewoon samenrijd. En hoe, hoe, hoe, hoe zit dat uh, binnen het baanburennen dan? Dat, dat, dat teamonderdeel. Uh, we hebben net die Olympische winterspelen gehad. Hè? Dan was dat uh, het... het Teamonderdeel bij het lange baan maar Dat vinden ja. wel mensen heel, veel, heel leuk, maar het is nog lang niet. Wat het bij het short track is, het koningsnummer. Hoe is dat ja. bij de uh, baan Ja, wij in Nederland zien het ook wel echt als het koningsnummer. We hebben met z'n allen gewoon afgesproken dat we willen focussen op de teamsprint. Op die teamsprint kunnen wij ons uiteindelijk focus, uh, kwalificeren op de Olympische Spelen. Dus we hebben gewoon samen met de bondscoach en rijders afgesproken dat het gewoon het hoofdonderdeel is. Daar trainen we met z'n allen voor. En daarna komen, gaan we pas kijken naar de individuele onderdelen. Okay. Dus is dat, is dat, zijn jullie daar uniek in? Of doen, doen andere landen dat ook? Uh, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ik denk dat andere landen het ook al doen. Aangezien het gewoon een heel belangrijk onderdeel is richting de Olympische Spelen. Ja. Maar je merkt wel in uh, sommige landen dat gewoon de beste rijders... die willen gewoon niet meedoen met het team. Die gaan gewoon voor de individuele onderdelen. Ja, en dat zijn er ook nogal wat... Uh... Jij ja, kunt ze inmiddels allemaal opnoemen, maar ik begreep dat dat in het begin ook nog wel even anders was. Ja, zeker. <laughs> ja, ze waren vorig jaar in Hongkong op het WK, toen, uh, toen moest ik even snel filmpjes gaan kijken van want Dat had ik nog nooit van ze gehoord. Ja? ja? Want het is natuurlijk een sport met ook gewoon best wel veel onderdelen. Met allemaal weer eigen typische regeltjes en dingetjes en elementjes. Dat was ja. even studeren in het begin? Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik kan eerst eerste wedstrijd nog wel herinneren. Dan ben ik gewoon gedisqualificeerd, want ik uh, ken de regels niet. Wat, wat gebeurde er toen? Uh, ja, toen kwam ik uit het sprintersvak. Dat is eigenlijk een hele standaard regel, wat niet mag. Maar uh, ja, toen uh, had ik gelukkig wel weer een kans en kon ik nog doorkomen. Maar ik, ze hebben mij echt alles moeten uitleggen. Ik was helemaal nieuw voor de sport. Ja, en je, had ook helemaal, dus je ging het doen, maar je had je eigenlijk helemaal niet online even ingelezen van... Uh, wat, wat moet ik eigenlijk doen uh, bij zo'n onderdeel? Uh, jawel, zeker wel. Maar het is een, uh, een heel, als je het echt niet kent, is het gewoon een hele moeilijke sport, zeg maar. Dan komt uh, nog veel meer bij kijken dan, uh, dan dat het lijkt, zeg maar. Noem eens een voorbeeld hoe ingewikkeld dat kan zijn. Um, ja, uiteindelijk... Uh, het makkelijkst natuurlijk, wie het eerst of de uh, finish komt, die wint. Maar, ja, dat snap je allemaal. Uh, ondertussen ben ik bezig uh, of ik mijn elleboog uh, net iets meer naar binnen kan... of uh, of dan nog wel genoeg kracht lever. Dat soort kleine, ja, in de details wordt het nog zoveel uitgewerkt. Ja, je bent met duizend dingen tegelijk bezig in je hoofd. Ja, precies. Ja. Hey. Zeg, vorig jaar was je door, ja, doorbraak natuurlijk hè? in Hongkong. Je ja. noemde het net al even. Je werd tweede op de sprint. Um, ja, was dat het punt dat je helemaal dacht van... wow ik ben gewoon middel top. Is dat een mentale iets, iets geweest? Uh, ja, zeker wel. Ik was daar echt, uh, van tevoren was ik echt gewoon al super blij dat ik erheen mocht. Ik, uh, daar hoopte ik op. Het was natuurlijk gewoon een brede sprintbloed die naar de Olympische Spelen was geweest. En ik was toen echt gewoon nog uh, ja, jonkie die ertussen kwam. Ja. Dus ik was daar eigenlijk al heel blij mee. En toen uh, in Hongkong ging het dag voor dag ging het beter. En uh, uiteindelijk ook ik twee op die sprint. Dat ik echt. Uh, ja, dat denk ik echt niemand verwacht. Niemand die, die me daar kende. Dat uh, was ja. misschien in jouw voordeel. Ja, ja, op dat moment zelf besefte ik eigenlijk niet eens wat gedaan had. Want ja, ik uh, kan het nooit weer WK gezien of uh, <lacht> meegemaakt. Ja. Nou, ja. Merk je het ook aan waardering? Dat je dan opeens dat je, ja, dat aan, aan geloofwaardigheid uh, toeneemt? Ook van anderen? Misschien bewonderende blikken? Uh, ja, toen ik toen uh, thuis kwam. Toen, uh, ja, dan begint het eigenlijk pas echt te beseffen. Van, uh, word je in één keer guldig door de gemeente? Dat ja. is wat raar. Misschien is het wel de nieuwe Theo Bos. Ja, dat soort dingen? Ja, dat soort dingen ga je dan horen. Ja. Maar ook binnen het wereldje. Want je was natuurlijk je was die BMX boy die het ook even ging proberen. <laughs> ja. uh, dat, dat is ook natuurlijk, naast je gewoon je sportieve groei... word je ook denk ik steeds meer geaccepteerd binnen zo'n wereld. Of valt uh, dat wel mee? Je meteen, ja, op zich wel. Zeg maar, op het begin ben je gewoon een nieuweling en niemand naar je op. En, uh, en ondertussen merk je wel... de afgelopen wereldbeekers dus nu het WK... En, ja dan gaan toch steeds meer mensen op jou focussen en naar je kijken. En... Uh, je ja, verandert op zich wel je tactiek wel in de sport, want iemand anders gaat nu wel rijden, aangezien hij mij nu wel kent en toen niet. Ja. Ja. Zeg, uh, over de sprint gesproken, uh, dit, dit keer de Apeldoorn, je had net die wereldtitel weer gesleept met, uh, hm. met je maten. Ja. En vervolgens moest je zelf sprinten. Dat ging niet zo goed dit keer. Nee, dat klopt. Het was wel, uh, ik heb tussen, tussen de teams en de sprint heb ik nu de keier gereden. Die ging eigenlijk voor mijn gevoel heel heel goed. Want ik, uh, daar heb ik uiteindelijk de finale gehaald. Helaas kon ik daar niks meer... Uh, daar ben ik gewoon laatste in geworden. Dus in totaal zesde. Maar ja, als ik daar van tevoren voor had kunnen tekenen... dan was ik daar zeker uh, tevreden mee. Ja. Maar uiteindelijk was ik toen de dag erna op de sprint... was ik eigenlijk denk ik, net, uh, net te vermoeid om zeg maar, gewoon chill mijn rondje te rijden. Want uh, ja, in de combinatie met niet helemaal slim rijden... toen uh, het lukte het niet meer. Ja. Was het een enorme teleurstelling of, of viel het mij? Um, je had natuurlijk die titel al. Ik kan me zo voorstellen dat het aan de ene kant vleugels geeft, aan de andere kant denk je: denk van ja, wacht even, nu kan ik ook nog meer wil winnen. Uh, ja, het is lastig. Ik, ik vond het op die dag wel echt een hele grote teleurstelling. Ik, uh, ik hoopte we daar wel iets, iets moois te laten zien. En ja. zeker uh, aangezien ik dan op de zaterdag nog kon rijden. Dus een tweede dag uh, voor uh, vol publiek, veel eigen familie en noem maar op. Ja, daar had ik graag gereden natuurlijk. Ja. Maar als ik er nu terugkijk, dan uh, ja, ben ik gewoon heel blij met mijn wereldtitel. En uh, ja, ik, heb ook, ik heb ook wel veel begrip voor. Ik bedoel, ik ben nog steeds jong en ik moet nog steeds zoveel leren. Ja, het is jammer. Ik had heel graag gereden. Maar uh, ja. Ja, dan, dan denk ik van, uh, kom maar op met volgend jaar. We praten zo verder, maar eerst eventjes uh, kijken bij Andy Houtkamp. Want het is een spannende wedstrijd tussen Tottenham en, uh, en Juventus, of niet? Tja, nogal. Uh, nu moet uh, Tottenham nog een minimaal één keertje scoren. Eén keer scoren zou een uh, verlenging uh, betekenen. Dele Alli heeft de bal 2-1. Juventus leidt overigens ook Basel leidt tegen Manchester City 2-1. Maar ja, die moeten er nog drie maken. Maar wij kijken naar Manchester, naar uh, Tottenham Hotspur. Dat het moeilijk heeft na die twee doelpunten in 2 minuut 48. Dat zat er tussen de twee doelpunten van Juventus, van Higuain en Dibala. Twee Argentijnen, balbezit voor... Uh, Dybala, die, die heeft de bal even breed gespeeld. En dan mag Pjanic de bal opbrengen. Houdt hem goed bij zich, de Bosniër. Razend populair in Bosnië. Hij, zijn shirt hangt overal op elke hoek van de straat. Kun je dat kopen, daar is hij echt een volksheld. Als de bal helemaal naar de linkerkant gaat. Kijken of dat iets kan opleveren, uh, volgens nog niet. Het was Assamoa die de bal kreeg. Maar nu is het Chiellini. Chiellini die net een uh, belangrijke voorzet eruit haalde. De voorzet van Son. Nu gaat de bal uh, voor het doel komen van uh, Tottenham Hotspur. Maar wordt weggewerkt uit de verdediging over de zijlijn. Enorme spanning. Zo'n 90.000 toeschouwers. Want zoveel kunnen erin in het Wembley stadion. Zitten zich te verbijten. Want hun club uh, Tottenham Hotspur stond er zo goed voor. Had Juventus in de zak. En dan in minder dan drie minuten tijd. Is het tij helemaal gekeerd en staat Juventus met 2-1 voor? Uh, balbezit weer voor Juventus, want uh, die hebben de geest gekregen met Assamoa. Die bal even paast op Dibala en dan gaat de bal weer terug. Ja, nu zit uh, Juventus in de, laten we hem op zijn Engels zeggen, driver seat. 2-1, Juventus uit Italië leidt tegen Tottenham uit Londen. We zit weer met Harry LaVrijsen, nieuwe Theo Bos volgens sommigen. Mm -hmm. Moet je er blij van? Nog een uh... typering. Maar dat voor mij hoeft het eigenlijk niet per se. Ik, uh... Met die van Harry Lavrijzen? Ja, precies. Ik ja. Heb, uh, als, als klein jongetje heb ik ook niet echt idolen gehad. Zeg maar. ik, Hij uh, ik probeerde gewoon zelf zo goed mogelijk te horen. Zeg maar. Harry ja. Lavrijzen, die ook wel van een biertje houdt en een feestje hoor ik. En tostisch. <laughs> en tostisch, ja, dat viel ons vooral op. Maar heeft niet jullie goed je ja, meer. Goed meer. Ja. Je leeft op tosties uh, ja, in sommige perioden. De laatste tijd valt het mee, maar uh, zoals uh, richting WK en Hongkong, toen uh, had ik nog echt uh, bijna elke dag wat tosti. En, en, en, ja. en hoe? hoe? maak je hem klaar? Uh, met uh, ham en kaas en uh, met een beetje curry naderdaad. Gewoon lekker simpel. Gewoon echt geen Laverijnse special. Uh, nee precies, ik ja. denk je komt speciale ingrediënt op de tafel van de, van uh, de het valt koning. Maar ook checks hè? Omdat boel een beetje... Ja, ja dat is uh, ja, redelijk vaak, ja. Wel uh, twee, drie keer per dag. En feestje daar. Ja, ik heb uh, oh God, afgelopen WK na de hand ook wel goed gevierd, ja. ja. ja daar we... ook al van. Is dat een beetje moeilijk om die balans te vinden... tussen echt echte topsport en het partyleven af en toe? Uh, vind ik wel meevallen. Ik kan me wel gewoon echt focussen op de wedstrijd. En dan, uh, ja, dan, dan ga ik nog steeds wel ooit gewoon met mijn vrienden uit, zeg maar. Maar dan drink ik ook echt niet. Maar uh, ja, zoals nu, na de handen kan het ook wel echt goed gevierd worden. Ja. <laughs> Hoe heb je het gevierd? Uh, ik ben uh, met mijn teamgenoten zaterdag en zondag op stap geweest. Zaterdag was Nick er ook bij. Dus uh, oh, Oké, okay. zaterdag uh, Zater ja. en zondag. Gewoon ja. oh, <laughs> Want dat is inderdaad best lastig. Ja, je bent een jonge gast. Uh, je vrienden die, die geen topsporters zijn. Uh, die die zitten de bloemetjes wat vaker buiten natuurlijk. Uh, ja zeker. Bijna elke week. Maar ja, dat ja. kan ik natuurlijk niet. Nee. Maar uh, ja, als ik nog eens ooit mee kan, dan uh, vind ik het altijd wel leuk. Maar als, uh, het was het wel waard, waarschijnlijk al de opoffering. Ja, ik heb er in ieder geval nooit spijt van gehad. Nee, dat <laughs> nee, kan ik me voorstellen. Tot slot, je gaat op meerdere onderdelen mee. Wil je ergens op focus? He? Je zegt, teamsprint hebben we nu bewust voor gekozen. Is dat waar je mee bezig wil blijven? Of zijn er ook nog individuele onderdelen waarvan je zegt... nou, dat, dat is voor mij heel belangrijk? Uh, op het moment eigenlijk nog niet. Ik, uh, ik vind gewoon teamsprint sprint En dan vind ik alle drie gewoon heel leuk. En uh, ja... ik. Ik kan ook niet echt zeggen of ik nou beter ben in sprint of in keierin. Uiteindelijk heb ik op dit WK denk ik, heb ik beter gepresteerd op de keierin. Maar uh, ja, ik vind allebei gewoon heel leuk. En uh, ik zou nog niet weten waar, waarom ik echt zou moeten kiezen. Maar je blijft wel op de baan. Ja, dat is zeker. Ja. Mooi. Harry Leverijsen, dankjewel. Ja. Succes. We gaan naar een collega van de weg, Woutje Poels. Want die heeft uh, voor het tweede Nederlandse succes gezorgd in Parijs-Nies. Eergisteren won Dylan Groenewegen de massasprint. Vanmiddag was Wout Poels de beste in de tijdrit naar saint Etienne. Goedenavond, Wout. Hoi, goedavond. En gefeliciteerd natuurlijk. Uh, en uh, we hadden het net over feestjes. Heb jij het een beetje gevierd met een glaas champagne bij het avondeten? Nou, normaal gebeurt het wel altijd, ja. maar we hebben het uitgesteld naar morgen. We hadden nog een verplaatsing van drie uur. Dus ik, ik kom net van de massagetafel af en ik lig net lekker op bed. Ah, en uh, blij dat je ons dan nog eventjes te woord wil staan en kunt staan. Um, als kopman daar bij Parijs-Nice. En uh, deze rit had je vast uh, omcirkeld of niet? Nou, dit was natuurlijk wel een hele, of is een hele belangrijke rit voor het klassement. En... Uh... Ja, dan is het wel fijn om, uh, om daar goed te rijden. En uh, ik gok het eigenlijk op de top 5, maar als je dan kan winnen, dat is natuurlijk helemaal uh, geweldig. Ja, want je bedoel, je, je kan goed rijden maar zo goed? Uh, ja, ik uh, de laatste paar jaar gaat het eigenlijk uh, elk jaar wel beter. En uh, maar ja, dat ik win, dat is wel heel lekker. <laughs> ja. uh, vorig jaar natuurlijk, die, die knieblessure die je hebt gehad, hoe, ja. hoe belangrijk is dat deze overwinning voor jou? Ja, eigenlijk wel heel, heel fijn. Uh, kijk, uh, vorig jaar, het hele voorjaar, uh, vielen duiving natuurlijk. En toen had ik eigenlijk van Parijs niet een doel gemaakt. Maar dat komt er helaas niet starten. En het is natuurlijk wel extra fijn met dit jaar... Uh, ja, uh, dat het wel allemaal lukt. Ja, want wij denken allemaal nog aan Luik basnake duur ik twee jaar geleden, hè? Toen was je goed. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Zeg, ja, je staat nu de top natuurlijk. Uh, Eindhovenwinning, is dat iets waar je aan kan denken? Uh, nou, het speelt natuurlijk wel aan mijn hof, maar er komen nou nog heel uh, vier uh, zwaar ritten aan. En vooral uh, de zaterdagrit met een slotstump van 15 kilometer. Dus dat zal wel uh, vuurwerk opgeleveren daar. En, uh, maar goed, we zijn met het tweede en uh, ja, we komen steeds dichterbij, dus we gaan er wel voor. Ja. En hoe is verder de sfeer binnen de ploeg? Team Sky, we hebben het op deze zender ook over gehad de afgelopen dagen. De, onderzoekscommissie, de Britse onderzoekscommissie over Bradley Wiggins. Dat hij een tijdje terug in 2012 van astma-medicijn gebruikt zou hebben om zijn prestaties te verbeteren. Ik snap dat jij daar verder geen uitspraken over doet. Maar het zal de sfeer binnen zijn ploeg wel beïnvloeden? Uh, nou ja, er wordt natuurlijk in de, in de ploeg wel over gepraat. Maar, uh, maar ik heb zelfs iets van: ik kan er zelf weinig aan veranderen. En uh, ik moet me toch volkeren op de koersen die ik rij. En, uh, en de trainingen, dus uh, daar focus ik me op. Wordt wel anders naar jullie gekeken, daar in Frankrijk? Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, het, uh, het was vandaag eigenlijk heel, uh, heel mooi publiek uh, langs parcours. Uh, iedereen uh, moed me goed aan. Dus uh, de sfeer uh, zat er uh, naast de parcours gelukkig goed in. Ja, en heb je dan ook nog contact met, uh, met, met, met, met Vroom uh, en de rest in de Tireno? Want die, die, die, gaan, uh, die rijden in Italië ja die hadden vandaag de ploegentijd Dat was volgens mij derde werden ja. en uh, ja natuurlijk kijk als je wint dan krijg je wel uh, berichtjes van ploeggenoten dat is natuurlijk altijd wel, uh, wel leuk ja en uh, Chris Froome die rijdt daar nog relax rond ondanks alle vragen en uh, uh, ja, uh. ja die, uh, die uh, moet vol aan de bak in Italië inderdaad morgen wat ga je doen uh, ik had net het uh, rondeboek voor me liggen en er ja. zit een uh, mooie klim van eerste categorie in. Alleen dat is wel uh, nog heel veel voor de finish. En dan uh, is het een beetje wachten uh, op de zaterdag. Uh, dat wordt denk ik uh, de belangrijkste rit. We zijn heel benieuwd. Wout, dankjewel en heel veel succes. Graag gedaan. Dankjewel. Oi, oi. Wout Pools. slot uh, van de Champions League wedstrijden is uh, zo'n beetje aangebroken in die houtkamp. Hoe gaat het daar? Ja, nou, nog vier minuten plus extra tijd. Dus... We zitten in de slotfase hoor. En het slotoffensief voor Tottenham Hotspur. Want ze staan 2-1 achter. Dat staat Manchester City ook. Maar daar heeft het geen gevolgen voor. Voor de Spurs wel. Want dan zou Juventus doorgaan. Het slotoffensief moet no beneden komen van een ex speler Fernando Llorente. Twee jaar heeft hij bij Juve gespeeld. En nu speelt hij bij de Spurs. Hij is erin gekomen voor Dallielli. En ook Lamela. Erik Lamela, een aanvaller, is erbij gekomen. Dus alles of niets voor Juventus. Even kijken wat dit oplevert. Als de bal aan de linkerkant is. Voorzet moet komen van Ben Davies. Komt niet. Echt lekker. En dan kan Juventus uitverdedigen. Doet dat goed. Maar zijn eigenlijk alleen maar aan het verdedigen. Vrije wel voor Juventus. Bij de Spurs worden ze gek. En dat kan me voorstellen. Want Jan Vertongen maakt een overtreding. Wordt voor gefloten. Maar de speurs staan achter met 2-1 tegen Juventus. NPO Radio 1. Juri Stuberitski, de van het NOS-journaal. Er is zenuwgas gebruikt bij de aanval op een Russische ex-spion in Groot-Brittannië... zegt de Britse politie. Wat voor zenuwgas het was en wie er achter die aanslag zit is niet bekendgemaakt. De Rus en zijn dochter raakten zondag zwaar gewond bij de aanval. De schoolschutter uit Florida is formeel aangeklaagd voor 17-voudige moord. De 19-jarige Nicholas Cruz kan daarvoor de doodstraf krijgen. Hij richtte vorige maand een bloedbad aan op een middelbare school. Steeds meer gemeenten weigeren contant geld aan te nemen aan de balie. Je kunt er alleen nog pinnen, want dat is sneller en goedkoper. De Tweede Kamer wil dat het kabinet regelt dat er overal weer cash kan worden betaald, omdat veel ouderen liever op die manier betalen en nu in de moeilijkheden komen. Langs de lijn en omstreken. En weer terug naar Andy Oudkamp op het gras. 88 minuten op het echte gras. Het mooie gras in een van de mooiste stadions van Europa. Wembley Stadium. Uh, in 1966 nog het toneel van de finale van de wereldkampioenschappen. Maar nu het uh, toneel van een uh, heroïsche strijd, mag ik wel zeggen. Van uh, Juventus tegen. Tottenham Hotspur Juventus dat met 2-1 voor staat. De slotfase is dus aangebroken. Nog anderhalve minuut. Balbezit voor Juventus aan de linkerkant van het veld. Brengt de bal even terug. en, en Tottenham probeert er alles aan te doen. En wat is dat toch een vreemde ploeg dat uh, Juve. Zo spellen ze de sterren van de hemel. Zo zijn ze verschrikkelijk zwak. Zoals de eerste helft. En alleen maar aan het uh, trappen. En de tweede helft met Stefan Liesteiner. Vanaf het moment dat hij erin kwam als rechtsback. Opvallend genoeg is het uh, goed gegaan. Hij zoekt nu de cornervlag. ...maar speelt de bal over de achterlijn... ...is Juventus opeens gaan voetballen... ...en dat resulteerde in twee doelpunten... ...nadat bij rust het nog 1-0 voor de Spurs... ...was via Son... ...is het Higuain en DiBala ...die allebei ervoor zorgden... ...dat het nu in het voordeel van Juventus is. We hebben nog... ...nou, drie minuutjes schat ik zo in totaal... ...want we zitten in de laatste minuut van de... Uh, ...van de 90 minuten... ...en dan krijgen we er nog 2 à 3 minuten bij. 2-1. Hoeveel hoe, kans? Nee, geen kans voor Spurs. Nog altijd 2-1 voor Juventus. Ja, Na 14 jaar is uh, hockeycoach Roland Oltmans opnieuw aangesteld als Andy Houtkamp. Oh, oh, oh de, binnenkamp palen en dan er gaat eruit. Oh, ja. Moet Roeland nog even wachten ook. Nou nee, ja, dat uh, vindt hij vast niet te Nee, dat is een sportliefje hebben. Roland Oltmans. Ja. Uh... Ik dacht even, is Roland Oltmans nou een nieuwe Andy Houtkamp? Ja, sorry. Want zo klonk het eventjes. Uh, maar hij is echt ja. bootscoach van de Pakistaanse hockeyman. Ook een mooie functie, zullen <laughs> we zeggen. <say>. Sorry Roeland. Hoe dat avond. Ja, goedenavond. En ja. gefeliciteerd natuurlijk. Ja, dank je. En mama de missie. Pakistan dan terug naar de wereldtop? Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk wel de bedoeling. Maar dat, dat gaat toch niet zo heel snel gaan. Want ze zijn wel ver weggekleden. Dat mag natuurlijk duidelijk zijn ondertussen. Plek 13, hè? En, uh, ja, plek 13. Ja, daar ben ik ook met India begonnen uh, vijf jaar geleden. Dus ja, en die zijn nu zesde. Dus. Het zou mooi zijn als we dat... Uh, ook kunnen gaan bereiken. Dat zou een groot succes zijn, denk ik. Ja, maar... maar ik denk dat dit lastiger is dan India, als ik heel eerlijk ben. Waarom? Ja, er zit, er zit uh, minder talent. Het hele... Het, de hockey in, in Pakistan is verder weggegleden. De afgelopen jaren te weinig uh, gedaan om daar uh, verandering in te brengen. En elke keer als ze dan echt denken... nou, nu, nu gaat het helemaal niet meer lukken... dan gaan ze weer het buitenland halen. Dat hebben ze natuurlijk al een aantal keren gedaan. En dan denken ze na een jaar, we kunnen het wel weer zelf. En dan stort we weer in elkaar. Ja, maar dat weet je dus en ook. Dat moet, uh, dat moet nu gaan veranderen. Hè? We moeten nu echt het fundament neer gaan leggen. Uh, met een aantal goede uh, Pakistanse coaches. Goed talentontwikkeling haal, En hopelijk uh, tegelijkertijd ook de prestaties uh, gaan halen. Die uh, bij zich land horen. Ja, maar je weet dan ook hè, dat het heel snel dus... jij ja, je weet dat als geen ander. Ook zo afgelopen kan zijn. Omdat, het, uh, zo, omdat ze zo wispelturig zijn. Hè? Ja, nou goed. Uh, dat gaat in dit geval denk ik niet gebeuren. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. Ze zijn zelf ook echt van mening... dat er nu uh, op een andere manier moet worden aangepakt. Het grote uh, geluk is dat je nu Shabazz Ahmed... die ook in Nederland heeft gespeeld... een van de beste spelers uh, in, in, in zeg maar de 90e jaren... eind 80 jaar, begin 90 jaar van de wereld... die is nu uh, de general secretary van de Pakistanse bond. En die heeft gelukkig wel een, een duidelijke visie voor ogen wat ik daarvoor uh, nog niet zo vaak ja. heb kunnen constateren. Blijf even hangen nog, uh, Roland. We gaan nog even kijken hoe de wedstrijd afloopt... tussen de Spurs en uh, Juventus, vind je vast wel interessant. Joepen, ja. ja, het is zo ontzettend spannend. We zitten in de laatste anderhalve minuut tot 1 Juventus 2. En dat betekent uh, over twee wedstrijden genomen dat het 4-3 voor Juventus is. En Juventus dus naar de kwartfinale kan. Als er niet nog wat gebeurt. Bal komt voor het doel. We zagen al een kombal van Harry Kane tegen de binnenkant van de paal gaan. Hij rolde over de achterlijn. Uh, uh, of op de achterlijn en niet over de achterlijn. Anders was het 2-2 geweest. Nu is het nog altijd 2-1. En Fluiten gaat er even af voor een blessure. Waarom? Geen idee. Want uh, het is geen hoofdblessure of iets dergelijks. Het is een blessure voor Dybala. Die zegt dat hij een uh, elleboog heeft gekregen van Davison Sanchez. En dan geeft hij opeens een vrije trap. Echt, het spel was al nou, zeker een halve minuut verder. En opeens geeft hij een vrije trap aan uh, Juventus. En ook Pochettini, de coach van uh, Tottenham snapt er helemaal niets van. Nou, dat kan ik me voorstellen, want niemand snapt er iets van. Alleen natuurlijk de spelers van Juventus. We zitten in de slotseconden. Nog een uh, seconde of vijftien. En dan wordt er toch het onmogelijke gedaan door Juventus. Wat uh, niet uh, verwacht werd. Namelijk op Wembley winnen van de Spurs. En nu is het afgelopen. En gaat de uh, uh, internationale, de Europese... Uh, uh, uh, Zaak voor Gianluigi Buffon nog gewoon verder. Want Juventus wint met 2-1 van de Spurs. Wat een sensatie in de tweede helft. Na een 1-0 voorsprong, toch 2-1 voor Juventus. En Tottenham is dood en doodziet. Laten wij er nog even door met uh, hockeycoach Roland Holmans, Nieuwe bondskoos dus, uh, van de Pakistanen. Uh, je vertelde net al Roland, er is goed gesproken over het feit... dat er echt weer aan een fundament gewerkt moet worden. Dat het niet meteen allemaal roze rozegere schijnen zal zijn. Um, uh, dat die bot er allemaal vertrouwen heeft en dat wil, dat is natuurlijk mooi. Maar die fans, zitten die te wachten op iemand... die de, de grote concurrenten een tijdje lang uh, heeft bijgestaan? Ja, ik geloof niet dat dat het enige probleem is. Laten we niet vergeten dat ik voordat ik ooit in India gewerkt... al eerder in Pakistan heb gewerkt. Uh, en, en eigenlijk altijd goede contacten met Pakistan uh, ben blijven onderhouden... ook in de periode dat ik in India zat. En dat uh, hoop ik nu ook, dat er de andere kant op zo zal zijn. Uh, ja, is het een leuk land weet, om in te werken eigenlijk? Land, natuurlijk, uh, en dat ligt gevoelig hè, tussen die twee landen, dat is bekend. Maar uiteindelijk ben je hockeycoach en ik ben in India uh, ja, ontslagen, laat het duidelijk zijn. En uh, deze mogelijkheid die kan voor in, in Azië, heb ik het afgelopen jaar goede dingen neergezet... En de Pakistanen denken dat ik de juiste persoon ben om dat voor hun ook te gaan doen. Ja, is het een leuk land om in te werken, Pakistan? Ja, nou ja, kijk, het is overal hetzelfde. Wat mij betreft, je zit in hotels en trainingsaccommodaties en uh, daartussenin leef je. Ik ben gemiddeld niet langer dan een week of drie in, uh, in Pakistan voor trainingskampen. En daarna gaan we heel veel uh, naar het buitenland. Komend jaar zijn zijn vijf grote internationale toernooien... Het begint al de eerste 5 april in de Commonwealth Games in Australië. En dat gaat eigenlijk door tot en met december het WK. En het jaar erop beginnen we meteen met de Pro League. Dat is ook een half jaar lang, dus dan ben je nauwelijks in Pakistan. Maar toch moet het je ook wel trekken, hè? het werken daar. In India, Pakistan en al eerder in Pakistan. Wat, wat, wat, wat trek jij om met, met die hockeyers uh, te werken? nou kijk het, het blijft natuurlijk een enorme uitdaging om landen die in het verleden... zeker toen ik... Uh, jong was, waar Pakistan en India... de grote tophockeylanden in de wereld... die zijn ver weggegleden. En ik merk aan alles dat die spelers... maar ook nu de, de jongere coaches... ongelooflijk ambitieus zijn... terug willen naar dat niveau. En ook beseffen nu... en dat is een tegenstelling tot hun voorgangers... dat ze dat niet alleen kunnen. Dat ze echt hulp van buitenaf nodig hebben. En ja, op het moment dat je met heel veel plezier werkt... Ja, dat maakt het mij niet zo heel veel uit waar je werkt. Als ik maar eh, mensen mee, me, met mensen kan werken die ambitieus zijn... en, uh, en op die manier... Uh, met hun, hun vak bezig... met hun sport bezig willen zijn... Dan, uh, dan heb ik er in ieder geval snel naar mijn zin. Ja, je moet zelf natuurlijk ook wel een beetje... Uh, uh, een beetje gek zijn ook, hè? 63 jaar en weer zo'n avontuur aan... dan moet je wel echt gek zijn van hockey. Ja, maar ik voel me nog lang in 63. <laughs> ja, dat begrijp je. Je ja, ja, hebt helemaal gelijk. Uh, je bent nu onderweg, hè, geloof ik? Ja, ik ben op dit moment uh, in, uh, in Dubai... Dus ik uh, ga over een uur uh, ik het vliegtuig naar Karachi. En de eerste wedstrijd is, meneer Commonwealth, dus. Uh, 5 april, de eerste wedstrijd tegen Wales. En de tweede tegen India, dus dat is meteen een mooie. Hoppakee, ik kan maar beter goed beginnen. We wensen je heel veel succes. Ja, zo is Dankjewel. Groen dat Olmans? Verslaggever Reinhold Meijer is deze week op pad... met nieuwe en kleine lokale partijen. Hij onderzoekt wat zij allemaal uit de kast halen... om tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen in de smaak te vallen. Vandaag was hij bij ProZes, Kranendonk. een progressieve coalitie waarin ook de bestaande PvdA is opgegaan. Een van de manieren waarop zij kiezers willen bereiken is muziek. Ik ben Stefan een Oude uit Marhezen van Muziek Huis Marhezen. Mooi warm, muzikaal welkom. Vandaag dus een flinke delegatie van Proces over de vloer. Ja, inderdaad. Ja, en binnenkort dus hier het allereerste Pro Festival. Inderdaad, ja, dan mogen wij hosten, ja. Zo, even stemmen. Ik ga een stukje spelen. En wie is ik? Frits van der Wiel, wethouder in de gemeente Kraandonk. En ik sta op uh, lijst 5, Pro 6. Op nummer 5. En u bent P van de A wethouder, hè? Ik ben op dit moment Partij van de Arbeid uh, wethouder en wij als Partij van de Arbeid stoppen. Uh, in ieder geval, we doen dit jaar niet mee met de verkiezingen hier in, in Kraandonk. Proces, aantal Partij van de Arbeid leden zijn daar lid van geworden om dus met ja, deel uit te maken van deze nieuwe beweging. Nou, wij als proces organiseren het en daarom noemen we het procesfestival. Maar we merken wel dat er, er op dit moment nog weinig podium is voor de Kranendongse muzikanten. In Kranendong zitten heel veel muzikanten, heel veel bandjes, noem maar op. En we willen op deze manier kleinschalig een podium bieden. Uh, voor, uh, voor onze uh, muziekcine hier in, uh, in Kraandonk. Bart, is dat een stukje campagne voeren? Of, uh... Nou ja, is dat een stukje campagne voeren? Het idee is wel tijdens de campagne ontstaan. Het is waarschijnlijk niet meer haalbaar om het nog voor de verkiezingen al te houden. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want wij vinden het juist belangrijk dat, uh, dat we uh, de binding met onze inwoners. Het moet niet alleen maar tijdens campagnetijd zijn. Heel vaak zie je dat inderdaad. Dat, dat het dan uh, vier, vijf weken hartstikke uh, druk is en dat de inwoners bestookt worden met. Maar we willen juist eigenlijk wanneer het om gaat. Die vier jaar daarna daar ook zichtbaar zijn en dat we die beurs weten te bereiken. En een van de instrumenten zou dan een proces wel kunnen zijn. Nou, we zijn dus in het muziekhuis. U heeft ook een instrument uh, mee. Ik heb nu een gitaar bij me. Want wat gaat u doen? Ik heb les. Gaat u stemmen? Ik ga stemmen. En weet u al welke partij? Nou, moet je maar eens bij ons in de tuin komen kijken. Nou, daar kun je niet onderuit, hè? Er staan twee grote borden in de tuin voor een proces. Dus, uh, u bent een processtemmer? Een proces-fan. Fan. ja. Waarom? In 70 kwamen wij hier wonen in 70. Hè? En toen was er precies zo'nzelfde stroming. Toen was het oproep 70. Hè? Toen was helemaal de nieuwe insteek. En uh, ik vind het heerlijk dat ik nu 47 jaar eigenlijk precies hetzelfde proces meemaak. Dat er gewoon een vernieuwing is. Ieder jaar uh, was het eerst voor de PvdA. Ja. En dat is nou allemaal meer verdeeld over.. Uh, ja, de verschillende kernen en gewoon weer een nieuw proces. Gaat u na de verkiezingen ook naar het pro festival? Daar heb ik nog niet van gehoord. Oh. Waar is dat? Hier. U gaat zo lekker pingelen. Ja, lang zal ze leven. Mijn man is over twee weken jarig, Maar hij is wel kritisch hoor, dus zenuwachtig ben ik natuurlijk wel. Hij is ook echt een muziekman. Nacht. Gefeliciteerd alvast, zou ik maar zeggen. Morgen sluit Rijnoud zijn campagneweek af in het oosten van het land. Dan is hij bij de Vrij Almelo. Die partij heeft voor het eerst te maken met een grote concurrent, de PVV. U hoorde het eerder vanavond al in het nieuws. Acteur Ben Hulsman is overleden. Hulsman werd vooral bekend van zijn rol als opa Bol uit de comedy-serie Oppassen. Die liep van 1990 tot 2003 bij de Vara... Dat is de langslopende komedie op de Nederlandse televisie. En een van zijn medeacteurs in de serie was Annette Barlow. Annette, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Je ja, speelde de kleindochter in de serie. Je opa ja. is overleden, kan je dan zeggen. Dus ik moet je een beetje condoleren. Ja, ja eigenlijk wel, ja. ja. ja maar hij, hij voelde eigenlijk niet echt als mijn opa. Hij nee. was meer een vriend dan een opa. Ja. En wat doet het nieuws dan met je? Nou ja, dat komt wel aan natuurlijk. Ja. Het is niet zo dat wij nog dagelijks contact hadden. De laatste paar jaren... Uh, eigenlijk geen contact. Um, maar ja, het is, het is, ik, bedoel, ik ben echt met hem opgegroeid, Zo kan ik het wel stellen eigenlijk. Ja. Ja. Je kwam als jonge actrice natuurlijk uh, in die serie. En, in zo in zo en dan kom je hem tegen, onder andere Koen Flink. Ook echt natuurlijk een groot acteur. Uh, ja. En Ben Hulsman. Kijk ja. je dan tegen die mannen op? Nou, de is natuurlijk, ik was uh, in denk, jaar veertien toen we de pilot opnamen... en vijftien toen we echt gingen opnemen. En ja, voor mij waren het gewoon oude mannen. Oh, Geen idee. Die kennen ze idee. helemaal niet. <laughs> hey, Totdat je later, je wordt wat ouder, je gaat je verdiepen meer in het acteren zelf... en je krijgt vader van hen het horen. En dan kom je er langzaam maar zeker achter dat het echt wel gerenommeerde acteurs zijn. Weet je, echt grote acteurs... Van, de, van het theater en, uh, en al die verhalen. Ja. En, en uh, dan pas realiseer je met wie je staat te werken. Ja, maar het feit dat je typeert als een vriend... Dat, dat zegt iets over hoe hij zich ook opstelde. Uh, niet, niet vanuit Kennis. de hoogte, maar echt ja, benaderbaar. Ja, heel erg. Heel erg. Het is een hele, echt een man met humor, droge humor. Um, ja, een heel benaderbaar. Hij is ook wel op zichzelf. Het deed ook vooral waar hij zelf zingen had. En ook de chemie tussen Koen Flink en, en hem was, was echt perfect. Ik denk dus dat dat ook de kracht was van de serie. Ja, het heet hey. ook eigenlijk de, op, de opa's toch? Hè? Zo werd je het genoemd. Ja, de volksmond was het eigenlijk de opa's. Ja, ja. ja niet de opa's, maar de opa's. Ja, en ja, ik, ik moet echt zeggen dat ik van, van, van Ben en van Koen... echt wel de kneepjes van het vak heb geleerd. En niet dat zij gingen zeggen, je moet het zo en zo spelen. Maar juist heel spelenderwijs... En met humor hebben ze mij, en ik denk ook uh, Matthijs, die mijn broertje speelde, echt wel geleerd hoe het eigenlijk moet. Ja. Dus we repeteren bijvoorbeeld heel veel. En dan uh, deed je de eerste keer de scène deed die, zeg maar, boos. En de tweede keer ging hij de scène juist lachend spelen. En dan moet jij dus als tegenspeler, moet je daar, dan reageer je daar anders op. Dus op die manier werd je uitgedaagd. Ja. En dat was dus heel leuk, ja. Misschien even leuk om een fragmentje uit de oude doos te laten horen. Ongeveer 1997, vermoeden wij. Daarin heb jij met Ben Hulsman en Koen Flink een discussie over je trouwerij. Maar je gaat wel in het wit? Nou, dat weet ik nog niet, hoor. Oh, maar dat vind ik altijd zo alleraardigst. Ja, die in het wit aan de arm van de vader de trouwzaal in, hè? Oh, oh. Wat vind jij, open? Moet ik in het wit? Uh, nou, eerlijk gezegd, ik vind het ook wel leuk, maar dat moet je helemaal zelf weten. Nou, nee, ik vind toch... Nee, nee, nee, ah! nee, wij vonden niks, hadden we afgesproken. Wij zijn ouderwets. wets. Oude ouwe, Au, ja. ouwe kan ook ja. heel erg aardig zijn, hoor. Ja. Hoe luister je hiernaar? <laughs> ja, echt met een glimlach. Ik vind het echt zo grappig. Ja. ja, heel leuk, ja. Kun je de scène ja. nog herinneren? Nou, niet echt eigenlijk, maar we hebben ja, zoveel van dat soort scènes gehad. Ja. Maar wat ik me dan wel meteen herinner is dat ze op het laatst... ja, ze werden natuurlijk ook wat ouder... was het gewoon heel lastig om die tekst te onthouden. Want wij, ja. wij deden al vier afleveringen in, uh, in drie weken of in vier weken. Dus ook door elkaar en veel repeteren. Dus je komt zes keer die keuken binnen of weet ik veel hoeveel keer. Dus dan wisten ze het niet meer zo goed. Maar dan kregen ze gewoon in de mise en scène een krant op schoot dat ze zogenaamd aan het lezen waren, maar daar in de tekst. Weet je, op die manier was het gewoon heel grappig. Of gingen ze elkaars teksten per ongeluk oplezen. Nee, het was altijd heel veel nul. Ja. Ja. ja, dat waren de opa's. Ja, dat is misschien een lastige vraag, maar wat heb je specifiek van hem geleerd? Nou, ik denk vooral um, um, um, uh, van het leven genieten. Uh, t, t, hij was echt een levensgenieter. En dat is wel iets wat ik van ja, ook weer van beide opa's heb geleerd. Is uh, um, uh, ja om, om om lol te maken en uh, dat het leven leuk is. Dat is een belangrijke les. Dankjewel ja. uh, Annette Barlow Ben Hulsman is dus uh, overleden op 86 jaar leeftijd.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 Tight. Wait for the stone to pass You will fly, you will crawl, may you rise as you fall You'll make it on your own You will fly, you will crawl, may you rise as you fall Het verhaal uit. Make it on your own. Vrijdag begint in het Olympisch Stadion in Amsterdam het WK Allround schaatsen dus. Vandaag reed titelverdediger Irene Wussart trainingsrondjes op het ijs. En verslaggever Bert Maalderink was er uiteraard bij. Jij bent de zes keer wereldkampioen Allround geweest. En dan is hij in Nederland in Amsterdam en dan is buiten. Ja. Vind je dat eigenlijk wel leuk? Uh, nee, ik hoop dat het, uh, dat het sfeervol gaat zijn en... Uh, dat het ijs nog iets beter wordt dan dit, dan ga ik het heel leuk vinden. Maar kun je dat wel buiten rijden? Want ik heb eens even gekeken. Je hebt drie buitenkampioenschappen gereden, EK's. Geen enkele gewonnen. Ja, dat zijn wel EK's, hè? dus dat scheelt weer. Die zijn altijd uh, in januari. En uh, meestal word ik dan, daarna steeds beter. Dus uh, uiteindelijk is het wel zo, we schaatsen heel veel binnen. Maar uh, toen ik begon met schaatsen was het gewoon in Eindhoven zonder dak. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik zo wel opgegroeid. Dus het is wel zo, uh, jij kunt hier gewoon winnen? Ja, daar ga ik wel mijn best voor doen. Het wordt een spannend kampioenschap, want als je kijkt, staat Bikova. maar iedereen wijst ook naar Takagi. Denk jij ook zo? Ja, ik denk zeker Takagi. Ja, die, uh, die was vorig jaar, zat hij natuurlijk al heel dichtbij. Derde? Ja, en, uh, maar ze is een stuk beter geworden op de lange afstanden ook. Dus uh, dat is een gevaarlijke. was dat is met jou niet zo, of wel? Dat ik een stuk beter ben geworden. <laughs> op de lange afstanden? Nou ja, uh, ik heb dit jaar nog geen vijf kilometer gereden. Maar, uh, ik al... Waarom? Ik zat heel dicht, volgens mij, bij Olympisch Goud op drie kilometer. Ik zeg niks meer, maar ik bedoelde die vijf kilometer inderdaad, want heb je die, ja, heb je die, nog, die heb je niet gereden? Nee, die heb ik nog niet gereden, maar goed, uh, wat ik zeg, ik, ik zat heel wel groot op drie kilometer. En uh, nou ja, dan is, uh, vijf kilometer uh, is sowieso anders in een toernooi en die kom ik dus wel door. Ben je nog fit? Uh, nou, na, na die spelen, dat is natuurlijk, uh, ja, dan zou je zeggen van meer hoef ik niet te doen in een jaar. Uh, denk jij zo? Nee, hey, zo denk ik niet. Tuurlijk, uh, de speler was het hoofddoel. Alleen uh, ja, als je hier staat aan de vooravond uh, en, uh, dan, en als, als titelverdeligster... Dan, uh, dan wil je ook uh, zeker uh, er alles aan doen om uh, weer de titel te pakken. Uh, ben ik nog fit. Het waren niet de makkelijkste weken. En dat is nooit uh, na, na de Olympische Spelen. Want huldigen, knippen en zo? Ja, precies. Nou ja, vooral huldigen. En uh, dat, uh, ik ben ook nog een beetje ziek geweest, zoals bijna iedereen natuurlijk. Dus dat, uh, ja... Super, uh, super fit en super fris niet. Maar goed, de uh, volgende is er nog wel. Dus daar moeten we mee doen. En hoe kijk je naar dit kampioenschap? Zie jij dat heroïsche ervan? Is dat uh, ook zo'n wust die wil dan hier uh, de geschiedenisboeken in... met uh, ijsperels onder de neus? Ja, dat is niet zo, maar nou, zoiets. Ja, uiteindelijk... Uh uiteindelijk staat dat later niet meer in de geschiedenisboeken erbij. En wat dat betreft ben ik ook al wereldkampioen in zijn jeukje geweest met ijspegels aan hun neus. En, uh... Dat was in de jeugd. Ja precies, sneeuwrandjes en uh, dat soort dingen. Maar het gaat gewoon om titel voor mij. En uh, waar dat dan is... Uh... Ja, natuurlijk uh, is het gaaf dat het in het Olympisch Stadion in Amsterdam... Het is geen meerwaarde dat buiten is voor jou in, in zo'n uh, 25.000 man ja. op, uh, op zaterdag. Nou ja, of nou, 23.000. Het is natuurlijk wel fantastisch. En dat was het. Uh, dat, dat betreft was dat vier jaar geleden. En ik denk dat het nog gaver gaat zijn dan, dan, dan toen. Dus, uh, het 1K. Toen was het NK. Toen was het 1 Maar dus ja, ik, uh, ik kijk wel naar uit. Alleen, het is wel zo dat ik dan vooral geniet van de wedstrijden. Want van zo'n training zoals net, uh, dan je rondjes rijden hier... dan ken ik wel mooiere plekjes buiten... Slecht ijs? Uh, ja, ik kan niet zeggen dat ik het fantastisch ijs vind. Er zit een behoorlijk uh, ja, wak. <laughs> bij de <start> van... Wak? <laughs> nee, er zit een... Uh, bij de start van de te zit een, uh, een hele grote plek waar ze een, uh, een lek hebben gehad. En uh, ik hoop dat ze daar nog wat aan kunnen doen. Want uh, op dit moment is dat, uh, ligt dat wel vrij uh, slecht bij. Want ik zag je net praten met de ijsmeester van Thiel, die ook hier ijsmeester is... Gaat het dan daarover? Ja, dat ging daarover. Ja, hij erkent dat daar uh, inderdaad een slechte plek zit. En uh, ja, hij gaat zijn best doen om er, uh, om er nog iets van te maken. Hijsttransplantatie? Ja, ja, dat lijkt bijna wel op mij. Nee, ik heb geen idee hoe hij dat gaat doen. Dat is, dat is zijn vak. Ik kan alleen maar zeggen dat het, uh, wat mij betreft, al een stuk beter mag dan hoe het er nu bij ligt. Zij uh, iedereen wust, dus tegen Bert Maalderink. We gaan richting het einde van deze uitzending. Dat klopt. En morgen zijn we er weer. Althans, jij, ik niet. Robert Meder is dan weer terug. En uh, oh, gezellig. aardig in Suze van Kleef is uh, te gast. Ja. Een die een boek heeft ook boek over, over Dutch Delight. Tim ja, Tim Visser. De beste Nederlandse rugbier die we hebben. Die speelt dan voor Schotland. Ja, maar... Hoe is dat? ik ben benieuwd. Ik ga het boek morgen eens even goed lezen. En dan uh, gaan het. we haar morgenavond ontvangen. Uh, wat hebben we nog meer eigenlijk? Volgens mij uh, Europa League is natuurlijk morgen... hebben we match center. Vroeger wedstrijden een beetje. En, en voor de we rest weet u we, wat, We ja, moeten ook maar gewoon even lekker hebben gehad, Paarden deze week. Maar morgen de relatie hond en kinderen. Het is een beetje dierenweek. Zo is het. Dat is iets met de week zonder vlees te maken. Ik heb geen idee. Dan geven die dieren een hele andere lading. Uh, we sluiten af met Diederik. Uh, Jij hebt belangrijk nieuws te melden. Ja, de eerste berichten kwamen vanavond binnen. Jasper Sillissen heeft een penalty gestopt. Het nieuws is nog niet bevestigd door de officiële autoriteiten. Maar volgens ooggetuigen zou het gaan om een gestopte strafschop... in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Espanol. Uh, Jasper Sillissen, de keeper van Barcelona... die eigenlijk nooit een penalty tegen weet te houden. Maar vanavond is dat dus toch gebeurd. En niets lijkt nog zeker in deze wereld. Als gezegd, ze het nieuws is nog niet bevestigd. We proberen zo snel mogelijk meer informatie te krijgen... over uh, wat er nu precies gebeurd is daar in Barcelona. En we gaan zometeen in een extra journaaluitzending verder praten... over wat dit betekent voor de internationale verhoudingen. Want uh, dit is toch iets wat niemand voor mogelijk heeft gehouden. Voor de mensen die net inschakelen, Jasper Siddissen... zou een penalty hebben gestopt, dat melden ooggetuigen. Nieuws is nog niet bevestigd. Later meer. Dit oh. Smit. Goed, zo meteen het oog met Rob Trip. Goedenavond. Tot later. Ja, daar komen verkiezingen aan, ja. Zwevende kiezers. Wie van jullie zweeft? Ik. Ik. Ik niet. Ik ga niet stemmen. Nee? <laughs> Ik ga vast dus en zeker stemmen. Weet u het al? Ik weet het al. En Theo Radio 1. 21 maart. Gemeenteraadsverkiezingen. Bepaal je stem en luister.